Met Israël op weg naar de eindtijd. Een tweede aflevering in de nieuwe serie Eindtijden Provencie gaan we in. Jan van Barneveld, hartelijk welkom. We hebben de afgelopen aflevering uh, uit, uh, ja, het eigenlijk gehad over de geschiedenis. Vanaf Genesis naar, uh, naar Noach toe, uh, naar het volk Israël. En uiteindelijk kwamen we uit bij de gemeente. En toen raakten we een beetje in tijdnood. Uh, zijn er nog zaken blijven liggen die we daarvan op moeten pakken nog? Nee, ik heb nog even aangehaald dat we nu leven in de tijd waarin God bezig is zijn volk weer in zijn land te brengen. Ja. En waarin hij bezig is dat volk te herstellen. Ja. Ook een geestelijk herstel moet dan ook nog komen. <kwijnt> hebben we hebben het nog niet over gehad, dat komt nog wel een keer. Ja. Nee, maar daar is God naar onderweg. Ja, want we hadden het erover dat uh, in ieder geval vast moet staan... dat uh, er zeg maar, aan de positie van Israël helemaal niets veranderd is. En dat de gemeente erbij gekomen is. Ja. Met de specifieke taak om het evangelie te verkondigen. Ja, oh. discipelen maken. En discipelen maken ja. die... Uh, Gods geboden gaan leren en ja. zich daaraan leren te onderhouden. Ja. Nou, de kerk heeft natuurlijk heel vaak, en nu nog zijn er, zijn er natuurlijk hele volksstammen binnen het kerkelijk gebeuren, die denken dat, er, dat de gemeente in de plaats van Israël is gekomen. Of niet? Ja, dat, zo denkt men vaak wel, maar ook vaak onbewust. Wij zijn het, wij zullen de aarde vullen met Gods lof. Ja. Zingen we dan en eh, nog meer van dergelijke mm -hmm. dingen. En die hebben helemaal geen kijk op Gods plan met Israël en ja. Gods aanvankelijke keus. Okay. Uh, en... Heeft dat ook te maken met het feit dat uh, het onderwerp van deze aflevering, uh, dat wij als christenen vinden dat Israël ja, toch, toch beter zou moeten weten? Hoezo beter weten? Dat zij inzicht zouden moeten hebben in, in, in ja. Jezus, Messias, uh, de, ja, de, de komende ja. koning, enzovoort. Ja, ja dat is uh, moeilijk. In Israël heb je natuurlijk drie clubs. Uh, de leidende vrij linkse elite, uh, onder leiding van Olmert en Kadima en dergelijke. Mm -hmm. Dat zijn, zou je kunnen zeggen, uh, ja, ongelovig... Uh, liberalen. Ja, liberalen, nou, liberaal ook nog niet eens. Nee. Maar ongelooflijk is het moeilijk om te zeggen, omdat een Joodse vriend zei eens tegen me, als een Jood zegt dat hij niet in God gelooft, geloof ik de Jood niet. <laughs> ja, precies. Ja. Ja, er is altijd iets in hun hart wat gelinkt is aan God. Ja, en, en, en, en zelfs bij PRS en zelfs bij Olmert er zijn op de tijd altijd nog citaten uit de Heilige Schrift, ja. hun Heilige Schrift. Ja. Maar wat is dan het bezwaar altijd van de kerk der eeuwen geweest? Zij geloven niet in de heer Jezus, dus ze zijn verworpen. Ja, precies. Dat is de theologie ja. die sinds de, de tweede eeuw na Christus in onze ja. jaartelling op geld heeft gedaan. Ja. En wij van de kerk, vooral Augustinus, die is daar druk mee bezig geweest. Maar ook de hervormers hebben daar niet veel aan bijgedragen om dit beeld bij te draaien. Ja. Uh, pas in de tijd van de Puritijnen in Engeland heeft men weer een visie op Israël gekregen. Maar altijd van, de joden moeten zich eerst maar eens bekeren, zo in die trant. Ja, ja, ja. Maar ja, er zijn ook een groep orthodoxe joden en mm -hmm. ultra-orthodoxe joden, dus welgelovige joden. En uh, toen ik maar tijdens onze laatste Israëlreis in Israël was, uh, toen waren we in de gebieden in een zo'n nederzetting... En dus het was een school en een lerares die gaf daar wat uitleg over de situatie. En toen vroegen we aan haar, wanneer komt er nou eens een eind aan al die ellende? En ze keek een beetje verdrietig en een beetje aarzelend. Ja, zegt ze, als de Messias komt. Ja. Nee? Eh, ja. Er is een levendige Messias verwachting. Ja. Het enige verschil is, door genade mogen wij alleen weten wie het is. Ja. Maar hoe komt het nou dat wij altijd zo moeite hebben met het ongelovige Israël? Nou, in het begin van de christendom was het natuurlijk... De, omdat die rabbijnen, die waren de, de christenen aardig de baas... in kennis van het Oude Testament ja, absoluut, en dergelijke. Is, ja. En die, sommige kerkvaders, die werden er goed kwadig over... en die hebben hele lelijke dingen gezegd over Israël. De synagoge, dat was een duivelsnest en dergelijke. Ja. En, en de joden, die zijn godsvolk niet meer. Ja. Uh, dat, dat is dus de... Uh, het verwijt wat Israël gemaakt wordt, ze zijn zo ongelovig. Ja. Paulus die zegt andere dingen natuurlijk. Mm -hmm. die Paulus die uh, zegt dan, als hij over Israël begint in de Romeinen 3... zegt hij vers... Uh, wat zijn nou de voorrechten van de Jood? Dus de ongelovige Joden. Hij zegt hier, in de eerste plaats toch dit dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Waar we de vorige keer over gehad ja. hebben. Hij zegt niet dat hun de woorden van God waren toevertrouwd. Hij zegt het niet in de verleden tijd. Hij zegt zijn. het in de tegenwoordige tijd, zegt hij. Nou ja, en, en, en, en dat wordt nog steeds bewaakt door de orthodoxe joden. En dat ja. wordt nog steeds bewaard. Als je ziet hoe verschrikkelijk nauwkeurig ze de schrift bijgehouden hebben. Ja. Ze hebben die dode zeerol gevonden. Ja. En daar zat een, de meest complete rol was de rol van Jezaja. Ja. En onze gids in Israël, dat was een liberale Belgische Jood, of uh, eigenlijk agnostisch uh, geloofde in God, maar die studeerde archeologie. En die mocht toen die rol van Jezaja bestuderen. En die originele rol, die stamt uit ongeveer 150 voor Christus, bene. De so, yeah. oudste schriftgedeelten die te vinden zijn. Yeah. En het bleek dat de rol van Jezaja nu in het Hebreeuws nog precies dezelfde was als... Uh, 2200 jaar geleden. Maar is dat boek Jezaja belangrijk voor Israël? Uh, tuurlijk is dat boek Jezaja, ze, ze beschouwen het veelal als poëzie. Ja. Het is het om... Nee, maar dat bedoelt, hoe beleven zij het? Uh, ook als profetie. Ja. Het wordt ook als profetie geciteerd. Ja. En hij, hun zijn de woorden gods toevertrouwd. Maar Paulus gaat in Romeinen 9, werkt hij dat uit. En dan zegt hij, in vers 3, dan zegt hij over zijn broeders naar het vlees... Dus wat wij dan zouden zeggen, de ongelovige Joden. Ja. Daar zegt hij van, uh, ik heb zoveel verdriet, zegt hij. En zelf zou ik wel van Christus verbannen willen zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Ja, Als Paulus hen hun, zijn broeders noemt, mogen wij dat ook? Ja. Nee? Maar, ja. Want zegt hij, zij zijn Israëlieten. De kerk heeft gezegd: ze waren Israëlieten. Nou zijn wij het ware Israël. Ja, maar, maar Paulus zijn... zegt: ze zijn Israëlieten. Ja. Wat nog meer: uh, voor hun is de aanneming tot zonen, en de heerlijkheid, en de verbonden, uh, en de eredienst. En de Allemaal is dat niet. nog ja. voor Israël. Ja. En, en, en dat moet je goed beseffen. Maar Paulus die zegt: en een laatste tekst van Paulus hierover, die vinden we in Romeinen 11, vers 28. Dan concludeert hij, ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Vijanden zijn ze om uwentwil. Er staat in de nieuwe Bijbelvertaling staat dat ze vijanden van God zijn. Nou, dat is helemaal een godgeklagde godslastering. Ja, dat is een uh, niet prettige vertaling. Uh, jij zegt het iets vriendelijker dan ik. <laughs> maar het is schandalig. Ja. Ze zijn geen vijanden van God. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Ja, om uwentwil. Maar naar de verkiezing... Zijn zij geliefden om der vader wil? Ja. God is nou eenmaal met dat volk begonnen en die verkiezing blijft. Ja. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. God heeft er geen spijt van dat hij dat volk Israël geroepen heeft. Want hij komt tot zijn doel met dat volk. Hij ja. komt tot zijn doel met Israël en het koninkrijk zal komen door Israël. Dus je zou kunnen zeggen, er is uiteindelijk een beloning voor alle, alle ellende, ellende en alle die, die, ze die ze als hebben. voorbeeldvolk uh, op zich hebben gekregen. Want de heer Jezus is ook heen gegaan aan het kruis, daar stond boven, dit is Jezus Christus, de koning, reden, de, joden. de koning van de joden. Ja. Hij is heen als koning van ja. de joden, hij komt ook terug als koning van de joden, want hij verandert niet. Dat is het punt. Ja. Maar waarom dan, dat is dan, was je eerste vraag, Sorry ja. dat ik nog niet op ingegaan heb. Verblinding. Ja. Waarom dan? Er staat ook, toch maar weer Romeinen. Daar staat ook weer in die Romeinen brief God, vers 8, 11 vers 8. God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Wie heeft ze dat gegeven? Ja, je vergeet één, één regeltje nog te lezen daaruit. Tot de dag van heden. Ja, tot de dag van heden. Ja, nou, die dag van heden is blijkbaar nog niet voorbij. Nee, ik was zeggen, Dat was toen de Bijbel geschreven werd. Toen dit, dit gedeelte van de Romeinen geschreven werd. Maar dat geldt eigenlijk nog steeds vandaag. Dat, dat, dat, dat is nog steeds, dus gaat dat tot op de dag van Heden is nog steeds Heden. Dat, is nog steeds, ja, dat kan ik je ook uitleggen. Ja. Want die verharding en die verblinding... die is al begonnen, eigenlijk in Deuteronomium al... maar die is begonnen door de profeet Jezaja. Dat is wel heel interessant om dat te zien. Mm -hmm. Dat is Jezaja, hoofdstuk 6. En als God aan profeten een bijzondere boodschap wil geven... Ja. dan geeft hij daar altijd ook een bijzonder visioen bij. Mm -hmm. en dan heb je Daniel die, die met die engel sprak. En dan heb je Ezekiel die die geheimzinnige wagen zag. Ja. Uh, ja, met al die raderen, en al die raderen erin. Ja. En die vuurvlammen. En die kregen ook een bijzondere boodschap. En, en, en, en Amos en al die profeten kregen... Ook Jezaja kreeg een heel bijzonder visioen. Hij zag de heren zitten... In het sterfjaar van koning Uzia. Mm -hmm. Weet je wat Uzia betekent? Nee. Oz betekent kracht. En Uzi Ozi betekent mijn kracht. En als er een A achter komt, betekent de Heren. Dus de Heer is mijn kracht. Wat okay. tegenwoordig is bij Israël, de Oezies zijn hun kracht. Ja. En, en, ja, ja en God zal hem verlossen ja. als zodra het weer Oezia -ja wordt. Ja. Een, een leuke woordspeling. Oezie is een, uh, is een, een wapen met machinegeweer. Een, machinegeweer. Ja, ja. een heel berucht machinegeweer, ja, heel berucht machinegeweer. Ja, ja, is dat. Ja precies. Nou, hij zag God en hij zag de hemel en hij zag serafs in hoofdstuk 2. Dat is ook alweer een soort engelen zal ik maar zeggen, ja. een groep engelen. Ja. En hij riep. Heilig, heilig, heilig is de Heer de Heer is Schaar. De hele aarde is vol van zijn heerlijkheid. Niet dat, dat was diep onder de indruk was hij. En hij was bang dat hij dood zou gaan. Maar de Heer die reinigt hem. En in vers 8, toen hoorde hij de stem van de Heere: Wie zal ik zenden en wie zal voor ons uitgaan? En Jezaja zei, hier ben ik, zend mij. En dan nou denk je dat hij wel een bijzondere boodschap zou krijgen. Mm -hmm. Een, een, een diep indrukwekkende boodschap van de komst van de Messias... van de komst van het Koninkrijk, ja. van het Vrederijk. Nou, moet je ja. kijken wat voor boodschap die krijgt. Ja. Dan zegt, toen zei God tegen Jezaja... Ga, zeg tot dit volk... Hoort al door, maar verstaat niets. Ziet al door, maar merkt niet op. Ze gaan horen, maar het niet begrijpen. Ze gaan zien, de Jezus en zijn wonderen... maar het niet uh, opmerken. Ja. Wat moet Jezaja doen... Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet ziet en zijn oren niet horen, opdat zijn hart het niet verstaat, zodat ze zich niet bekeren en niet genezen worden. Toen ik dat voor het eerst dacht... Ja, denk ik van, ja, wat is dit? Dan denk ik, is dat eerlijk, Heere God? Ja, daarom daar zei ik in de vorige aflevering al, van, had Israël een keus? Ja, ja. Hij... Ja. Wat, wat, wat doet God nou? Ja. Waar, waarom doet Hij dat nou? Ja. En waarom is dat zo'n belangrijke profetie? Waarom moet je zaaien expres zo preken mm -hmm. dat ze doof en blind zijn? En als je, dat ja. hebben we geen tijd voor, maar als je verder in je zaaien leest, dan, dan lees je dat ook. Bind de getuigenis toe. Dat betekent, ja. Doe, ja, nee, doe, doe de boekrollen dicht op slot. <kwijnt> ja. En jullie ogen zijn dicht geworden. Dat, dat wordt allemaal, wordt, komt allemaal weer terug in je zaaien. Ja. En. Dan gaan we dan verder, komt dat ook in het Nieuwe Testament voor. Dan gaan we, ik heb die teksten even opgezocht, dan zien we dat uh, in, in, in, in Lucas. In Lucas, dan lezen we dat uh, Israël, de heer Jezus, die spreekt daar in gelijkenissen in Lucas. En dat is Lucas 8, vers 11. Ik moest dat even opzoeken. Mm -hmm. Lukas 8, vers 11. En dan spreekt de heer Jezus, die doet die uh, beroemde gelijkenis van uh, de zaaier. Ja. En de discipelen, die begrijpen dat niet. Ja. En dan zeggen ze in vers 9... Heer, leg de bedoeling eens uit van die gelijkenis. En dan zegt de heer in vers 10... Aan jullie is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen... Maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen. En dan komt het, opdat, dus expres, ja. zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Ja. Hier haalt de Jezus zelf die tekst van, Jeza van Jezaja aan. Ja. Dus de heer die was eigenlijk voor een verborgen. En dat zag je ook, als er een genezing plaatsvond, dan moesten ze hun mond houden. Ja, ze mochten, het niet, ze mochten er niet. Uh, ze mocht er getuigen. niet aan Ja, ze hè? mochten er niet van getuigen. er niet, niet. Hij was de verhulde Messias. Ja. De verborgen messias. En de achterliggende gedachte daarvan? Daar kom ik straks op, want het wordt nog sterker. Het ja. wordt nog sterker. Ik okay. ga naar Johannes Evangelie. Mm -hmm. En dan moet ik zitten in Johannes 12, vers 39. En dat is een. Ja, het is niet iets wat één keer ge ge gezegd is. En... Het is een doorlopend geheel dus. Het is, Jeremia die predikte ja. ook al zo. Ja, ja, ja. Dat is, en, en nog meer van die profeten. Ja. Dan gaan we naar Jeremia. Dan gaan we dan in vers 39. Aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Dat is een tekst van Jezaja. En dan komt het. Hierom konden zij niet geloven. Tja. Dat, dat is dramatisch. Ja. Ja. Dat is erg. Omdat Jezaja ergens anders gezegd heeft. Dat is wat we net gelezen hebben in Jezaja 6. Ergens anders gezegd heeft. Ja. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart voor hart, dat ze met hun ogen niet zien, en met hun hart niet verstaan, zodat ze zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Ja. Hierom konden ze niet geloven. En wij zeggen altijd die ongelovige joden. Ja, precies. Ja. Dat is, maar de mensen kenden de schrift niet. Ja. En waarom dan? Hebben ze dan toch nog geen kansen gehad? Gaan we nog verder. Eén tekst nog, en dan ga ik je proberen uit te leggen als er tijd is waarom. Oké. Okay. Want Paulus, die heeft, dat was een, een geestelijke hersenkraker Ja, dat Paulus. was een denker, hè? Die vond dat zo verschrikkelijk moeilijk, ja, want hij moest naar de heidenen. Nou ja, wij vinden het toch ook moeilijk? Ja, ja, ja, ja, maar het, straks is het niet zo moeilijk meer. Nee, oké. Okay. <laughs> maar kijk, Paulus die wilde zo ontzettend graag. Ja. En, en, en Paulus, die, toen hij het begreep, werd hij nog ijveriger om de heidenen het evangelie te verkondigen. Want als mm -hmm. de heidenen het gehoord hebben, is Israël weer aan de beurt. Ja. Dan gaan we naar Handel in 28. Dat is het eind van de bediening van Paulus. En Paulus die zit daar in de gevangenis in Rome. Die is daar uh, gearresteerd. En uh, hij kon daar nog het uh, evangelie uh, verkondigen. En de mensen de joden komen naar hem toe. En dan lezen we in vers 23. Uh, hij verkondigde met nadruk het koninkrijk van God. En probeerde hen te overtuigen ten opzichte van de heer Jezus. Ja. Uit het Oude Testament. Ja, ja logisch, hadden niks anders. Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja. En van de vroege ochtend tot de late avond. Als ja. mensen tegenwoordig een twintig minuten preek hebben gehoord, dan gaan uh, er ziel aan naar koffie. <laughs> en, uh... <laughs> maar, maar, maar, maar Paulus die had een bijbelstudie van ochtends vroeg tot s avonds laat. Ja. Honger naar het woord. Ja, precies. Nou, sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd. Wij zouden blij zijn, halleluja, er zijn mensen tot bekering kering gekomen. Ja, ja. Maar Paulus, maar anderen niet. En toen zei Paulus... Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken. Jesaja 6 weer. Ja, Ziet? Ga heen tot dit volk en zeg... Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geen zins verstaan. En ziende zult gij zien en gij zult het geen zins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden... En hun ogen hebben zij toegesloten. Nou, en dan zegt hij in vers 28. Het zij u dan bekend dat dit Gods, De heer Jezus dus. Want hij is het heil. Ja. Als er in het oude testament heil staat. Dan staat er Yeshua. Ja. De oude Jacob stierf. En die gaf de zegeningen. En toen zei hij. Op uw heil wacht ik heren. En toen zei hij eigenlijk in het Hebreeuws. Op uw Yeshua, op uw Jezus wacht ik Ja heren. precies. Ja. Nou dat dit heil Gods, Jezus, naar de heidenen gezonden worden en die zullen het ook horen. Dus dat is dus al een sleutel. En Paulus die wist dat daarna Israël weer aan de beurt kwam. Daarom had hij zo'n gloeiende haast om die heidenen de wereld te bereiken met het evangelie. Ja. Maar waarom? Wat zit daarachter? Dat heeft Paulus door Gods genade heeft hij dat ontdekt en dat legt hij ons uit in Romeinen 11. Dat zegt hij in Romeinen 11. En dan begint hij, <coughs> eerst met die tekst die ik al gelezen heb, God gaf hun een geest van diepe slaap. Ja. Zij zijn eigenlijk, moet je langs Golgotha heen geslapen. Ja, Toen Golgotha zoals... daar was, sliepen zij geestelijk de, uiteindelijk. De, de discipelen sliepen ook. Uh, discipelen zelfs ook, in... maar die hebben de genade gehad. Ja. O, om, om het toch nog te zien. Ja, maar dat die... is wel een beeld natuurlijk van eh, het slapende volk. Ja, ja. ja. Maar ook, ook die Emma-eusgangers, die, die, die, Emma die ja. Cleopas die en zo. Die ook konuit, niet zien. Die ja. zagen het ook niet. De heer, die moesten hun open ogen openen. Ja. Ja, ja, en dat was ja. de rest die mm -hmm. nog behouden zou worden. Maar waarom dan? Vers 11. Let goed op. Sorry. <laughs> Ik vraag dan. Zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Ja. Waarom niet? Volstrekt niet. Door hun val, zo'n dus struikeling staat er eigenlijk, is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot naijver op te wekken. Dus waarom die geest van diepe slaap? Om jou en mij, om de kijker, bekend te maken met het machtige heil en de verlossing en de genade en de redding en de bevrijding en het heil van de Heer Jezus. En je zou denken haast, van, dat had toch ook wel anders gekund. Als Israël, toen de heer Jezus erkend was, had, hmm, ah ja. dan had hij koning geworden. Ja, en dan ja. was het koninkrijk aangebroken. En dan waren de volken daarvan uitgesloten. En dan waren de volken finished ermee. Ja. Snap je? Dus ja. God heeft Israël, wat dit heil betreft, eventjes op een zijspoel gezet. Niet wat de andere beloften en de genade gaven en de roeping, die blijven. Maar even zijn ze nog je zou bijna denken, waarom moet dat allemaal zo lang duren, Jan? Uh, ja, uh, ik kom daar straks op terug als slot. Is dat <laughs> okay, goed? Ja, ja. Hier, door minuten. hun val betekent nu hun val, dus wat zij missen, rijkdom voor de wereld. Ja. Ik ben zo rijk in de Heer Jezus. Ja. En hun tekort... Zij komen dat kort, Rijkdom voor de wereld hoeveel te meer hun volheid. Ja. Met andere woorden, er komt nog volheid. Er komt mm -hmm. nog dat het volk Gods vol zal zijn van het heil van God. Dat, ze, dat er een machtige opdekking vanuit Jeruzalem over de hele wereld uit zal gaan. Ja. Dat gaat komen. En dan gaan we nog verder, zegt hij op een gegeven moment. Hij zegt hier vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is. Er dus staat niet dat zij verworpen zijn, maar dat het feit dat zij... Als volk, de Jezus als messias verworpen hebben. De Messiaanse Joden uitgezonderd natuurlijk. Ja. Is de rest, de ontijdig geborenen, de voortijdig geborenen noemt Paulus zichzelf. Ja, snap je? Ja, ja. Te vroeg geboren. Ja. Nee, maar die zijn er. Die zijn er hun, zeker. Hun, ja. ver, omdat zij het verworpen hebben, heb ik verzoening van mijn zonde. Oh, halleluja. Dat is mooi. Ja. Ja, dat is Wat heel... zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Ze worden een keer aangenomen. Ja. En dan, zij nemen het ook aan en dan komt er leven uit de doden. Dan komt er een machtige opwekking over de hele wereld. En dan komt die, jou... Ja, Die verblinding, nog even over die verblinding en over die verharding van hun hart. Is dat niet dezelfde verblinding die velen van ons, uh, wij eigenlijk allemaal hadden uh, voordat die Jezus onze ogen opende? Ja, en dat gaat nog een stapje verder. Het is niet dezelfde verblinding. Want wij, wij, wij, wij horen ook, er zijn nog steeds heel veel mensen die horen het evangelie en wij zijn het af, die horen het, maar ze begrijpen het niet. Het is een verschil. De verblinding, de verharding van Israël, God gaf hen een geest van diepe slaap. Ja. Jezaja moest prediken, ja, ja. zodat ze ja. het niet begrepen. Ja. De Heer Jezus sprak ingelijkenissen opdat ze het niet zouden zien. Ja. Dat is Gods bedoeling. Maar voor ons heidenen, ieder die wil, die mag komen tot de Heer Jezus. Ja. Ieder die wil die verblinding, dat ze de glorie en de heerlijkheid en de genade van de Heer Jezus niet zien, dat kan verbroken worden. Ja. Dat, dat, dat is... Maar die verbreking zie je ook bij de Messias blijende Joden. Daar is veel al, ja, daar, maar is vaak hebben ze gedroomd. Verschijnt de Heer. Dat gebeurt ook vaak bij Arabieren. Ja, ja, dat ze op een top. gegeven moment, ja. moment zo tot de Heer Jezus komt bij moslims, ja. Dat hij zich zo openbaart. Dat is vaak een hele bijzondere openbaring gaat eraan vooraf. Hmm. Bij ons is ja. het, uh, laat ik zeggen, gewoon de prediking waar de Heilige Geest in is. En die overtuigt de zondaren en ze komen dan op een machtige manier. Dus in die opgevoed. zin is het dus een andere verblinding. Is een andere verblinding, okay. ja. En, maar waarom duurt het nou zo lang? Dat is... Ja, voordat we daarna mee afsluiten, zo, want we hebben nog een paar minuten... Uh, heb ik nog één vraag ja. over dat hele verblinding van uh, Israël. Als, uh, in, in het begin hadden we het over het boek Jezaja, dat het een profetisch boek is, dat het ook belangrijk is. Het is de rol die gevonden is, uh, die nog, jij zei, hè, van, uh, die nog precies hetzelfde was als... Uh, 2200 als, jaar geleden. Ja, precies. Als de joden, en vooral natuurlijk de orthodoxe joden, zou het woord goed kennen... Dan komen ze toch ook langs Jezaja 53 en Jezaja 61. Ja, ik heb een boek gelezen van een discussie van een evangelisch leider met een toprabbijn. Ja. En die evangelisch leider probeert dus die toprabbijn... Ook op grond van Jezaja 53, waar ja. het lijden van de heer Jezus zo duidelijk, zo duidelijk beschreven bedoel, wordt. Je kan wel blind zijn, maar bedoel, en, als je Psalm dat 22, leest. dan kun je niet onderuit. En Psalm 69, ja. en, en de profetieën van Zachariah, je kunt ja, er niet onderuit. Nee, precies. En die man die probeert die rabbijn te overtuigen. En die rabbijn die geeft zijn exegese. Zij zeggen, Jezaja 53 slaat op het Joodse volk. Ja, ja. En er is geen volk die dat zo ontzettend geleden heeft ja, ja, ja, onder zeker. de zonde van de ja, mensen. Ja. Door de zondigheid van de mensen. Ja. Mijn oplossing of mijn visie is dat het en op het Joodse volk slaat en op de Heer Jezus. Ja, in, in, in, oh, okay. in alle belangrijkste ja. dingen. Ja. Maar er zijn wel 300 profetieën in het zogenaamde Oude Testament. Ik noem het liever het Eerste Verbond. In het Eerste Verbond die slaan op... De komst van de heer Jezus, op de eerste komst van de heer Jezus. Zijn er zijn wel ja. 300. Ja. En daarom is die verharding van Israël, die verblinding, zo onbegrijpelijk bijna. Ja. Alleen maar vanuit Gods liefde voor die arme heidenvolken die ook tot geloof hebben. Maar wij moeten eigenlijk vaststellen dat zij er eigenlijk gewoon niets aan kunnen doen. De uh, verblinding is... ...hun opgelegd. Die is hun opgelegd, ja. ja. Is hun opgelegd. En dus de, dat kwalijk nemen van Israël moeten we nou eens een keer ja. mee stoppen. Maar hoe worden zij dan gered? Zij leven nog onder de termen, de voorwaarden, want oude het is verboeld. Ja. Zij zijn blind, ogen dicht, langs Golgotha heen gelopen. Ja. En ik geloof, ja, ik geloof dat iedereen, ook iedere Jood... ...met de gekruisigde zal worden geconfronteerd. Hm. Want als iemand sterft, dan gaat vaak... Zijn hele leven in één seconde aan als, een voorbij, film, als, film als een film aan er voorbij. En ik denk dat op zo'n moment ook aan veel joden, maar ook mm. aan mensen, nog één keer de gekruisigde... Gezien, getoond gezien wordt. wordt. Ja. Getoond ja. wordt. Maar, maar dat neemt niet weg dat het nu de tijd is voor de kijkers die de Heer nog niet kennen. Om hem aan te nemen. Om hem als verlosser en zaligmaker aan te nemen en Amen. bevrijder. Ja, want hij is de redder nu en hij is de genezer, hij is de bevrijder. Hij, hij is alles. Ja. Hij is onze hoop, hij is onze toekomst. Je zou wel dom zijn om het niet te doen, want je krijgt zoveel voor terug. Je krijgt er ontzettend veel van terug. Met ja. vervolgingen natuurlijk. Want je krijgt problemen met je familie. Ja. Ja. Maar het kan niet schelen. Want dat, dat wordt de vreugde om hem te kennen. Wordt daar duizend uh, door vergoed. Een laatste. Uh, want de uh, tijd is echt voorbij. Waarom duurt het zo lang? Waarom duurt het zo lang? Omdat wij mensen gewoon niet opschieten. De kerk had al lang de zendingsopdracht moeten vervullen. Had al lang alle volken met het evangelie kunnen confronteren. En dat is pas met de hervorming, met de grote opwekkingen in Engeland en Amerika... is pas de zending naar voren gekomen. Ja. Na Paulus is er geen golf van evangelisatie meer gekomen over de wereld. Dat is pas uh, in de 17e, 18e eeuw weer gekomen. En dat is weer weggeëbt. En nu is het de derde wereld die het evangelie uh, zo krachtig brengt. Ja. En straks komen de Messiaanse joden weer aan de beurt. Ja. Uh, bij, bij wat we in de eerste uitzending zeiden... Wij hebben ook gefaald als gemeente. Ja, niet, ja. Ten, niet alleen ten aanzien van Israël, met onze anti-Israël-theologie, hm. maar ook ten aanzien van onze hoofdtaak, de verkondiging van de Evangelie. En discipelen maken. En discipelen maken natuurlijk, onderwijs. Hier moeten we het bij laten, Jan. De tijd zit echt helemaal op. Uh, we gaan nog een uh, heel eind verder in deze serie, dus we komen nog op heel veel dingen terug. Hartelijk bedankt voor het kijken tot nu. En u, kijk ik thuis, heel hartelijk dank voor het kijken. Uh, ja, het, het blijft toch een punt dat uh, je kunt aan het kruis van Golgotha voorbij lopen, oh nee. uh, je ogen dicht houden of je misschien toch gaan afvragen van waarom heeft dat plaatsgevonden, dat fantastische heilsmoment in de geschiedenis van de hele wereld. Misschien goed om daar nog eens over na te denken. Hartelijk dank voor het kijken, graag tot de volgende keer.